Starts, like I do I'ma tell you the truth Showing proof keep the proof I think you better hey, hey, hey. Call him And tell him you okay. okay.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 C'était sans doute un jour de chance qui cueillir le ciel et le fruit de leur main. Comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. De c'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il Die rentrechtiging, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le mini-midi. Ils se sont quittés au bord du matra. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Deboots met het NOS journaal. Iran heeft een testvlucht gemaakt met een middellange afstandsraket die Israël en landen in Oost-Europa kan bereiken. Ook Amerikaanse bases in de Persische Golf liggen binnen schotafstand van de Shahab 3. Volgens de Iraanse televisie is de testvlucht geslaagd. Gisteren testte Iran al raketten voor kortere afstanden. De lanceringen komen vier dagen voor het overleg over het Iraanse atoomprogramma... met de permanente leden van de VN-veiligheidsraad. In Duitsland beginnen vandaag al gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie... van CDU en FDP. Volgende week beginnen de echte onderhandelingen. De partijen willen er binnen een maand uit zijn. Bij de verkiezingen van gisteren bleven de Christendemocraten de grootste partij. Winst was er voor de liberale FDP. De Sociaaldemocraten belanden nu in de oppositie.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 Het aantal Oost-Europese werknemers uit EU-lidstaten groeit niet meer. In juni waren er in Nederland zo'n 104.000. Net zoveel als een jaar eerder, meldt het CBS. Na openstelling van de grens voor Oost-Europeanen uit EU-lidstaten in 2007... nam hun aantal spectaculair toe met 40.000. De meeste komen uit Polen. Het ontploffingsgevaar op een school in Leiden is geweken. Vanochtend moest een middelbare school worden ontruimd vanwege explosiegevaar. In het scheikundelokaal van het Bonaventura College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 She leaves it gets hard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 Make me work so we can work To work it out And I promise you, get That I'll get so much more Than I get I just haven't met you yet I might have to wait